Zes uur, Juri Stubinetski met het NOS-journaal. Ongeveer een derde van de directeuren van woningcorporaties verdiende vorig jaar meer dan de balken en de norm. Dat blijkt uit een onderzoek van het Financiële Dagblad en de regionale krant De Stentor. 83 directeuren verdienden meer dan de norm van 193.000 euro. Sinds de zomer van 2010 mogen corporatiedirecteuren niet meer verdienen dan de premier. Een paarse coalitie is volgens VVD-leider en premier Rutte heel ver weg. In Nieuwsuur wees Rutte erop dat er na de verkiezingen van twee jaar geleden... wekenlang is onderhandeld om te komen tot een paars-plus-coalitie... van VVD, PVDA, D66 en GroenLinks. Toen lukte het bij lange na niet om het eens te worden, zei hij. Nu de PVDA de rode veren weer heeft aangetrokken, zoals Rutte dat noemt... zijn de verschillen volgens hem alleen maar groter geworden... Op de Democratische Conventie heeft oud-president Clinton... zijn steun uitgesproken voor president Obama. Volgens Clinton heeft Obama een zwaar beschadigde economie geërfd... van zijn republikeinse voorganger Bush. Toch heeft Obama volgens hem de basis gelegd voor een moderne economie... die miljoenen banen zal scheppen. In de Franse plaats Chevaline heeft een kleuter een schietpartij... waarbij vier vielen overleefd door zich onder de lijken te verstoppen... Volgens de Franse justitie lag het meisje van Vier zo'n acht uur onder de lichamen. Ze werd uiteindelijk door de politie ontdekt. Vermoedelijk gaat het om een Brits gezin dat vakantie vierde. Bij de politie Utrecht zijn gisteravond zeven tips binnengekomen... over de moordzaak van het Hulmeisje. Het lichaam van het onbekende meisje werd in oktober 1976 gevonden... op parkeerplaats De Hul in Maarsbergen langs de A12. Eerdere tips leiden naar Duitsland en daarom werd gisteravond op de Duitse TV aandacht besteed aan de moordzaak. Het weer bewolkt, maar in het zuidoosten vandaag regelmatig zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal, live vanuit Den Haag met Lara Rentse en Marcel Ooster. Het is donderdag 6 september. Goedemorgen. U hoorde het paars is ver weg. De rode knop voor Griekenland. Joost Vullings praat u bij over de verkiezingscampagne. We een verslag van het debat van de lijsttrekkers van de drie christelijke partijen. En een van hen is bij ons te gast na half negen. Aris Lop van de ChristenUnie. Op de democratische conventie was het zojuist de beurt aan oud-president Bill Clinton. Wessel de Jong doet verslag. De financiële wereld kijkt gespannen naar de Europese Centrale Bank. Vandaag wordt bekend wat hij gaat doen om de crisis te bestrijden. We praten erover met de Valentijn van Nieuwenhuizen. Ondertussen gaan de Grieken nog maar eens. Staken, Kees, een bericht vanuit Athene. En u hoort meer over die schietpartij in Frankrijk. Zouden ontwikkelingen te melden zijn in de zaak Marianne Vaatstra? Mark-Robin Visser is al in zwaar Binnenkort kunt u uw huis weer verzekeren... tegen de gevolgen van overstromingen en andere rampen. Marcella Mesker heeft de uitslagen van de US Open... en het afscheid van Andy Roddick. En u hoort meer over de Lowlands-actie voor Pussy Riot. In dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Op de tweede dag van de Democratische Conventie... heeft oud-president Bill Clinton zijn steun uitgesproken voor Barack Obama. Clinton kwam op met zijn uh, campagnelied uit 1992. And please welcome president Bill Clinton. Don't Stop Thinking About Tomorrow van Fleetwood Mac was dat. Voor een dol enthousiaste zaal nam Clinton het hartstochtelijk op... voor de zittende president. Ik wil een man nomineren die cool blijft aan de buitenkant maar van binnen vlamt voor Amerika. Olds Clinton. I want Barack Obama to be the next president of the United States. And... Nominate hem om de standaardbeheer van de Democratische Partij. Clinton sloot zich aan bij de kritiek die de Democraten hebben op de Republikeinen. Dat zij alleen maar de rijken bevoordelen ten koste van de lagere en de middeninkomens. We think the country works better with a strong middle class. With real opportunities for poor folks to work their way into it. With a relentless focus on the future. You see, we believe that we're all in this together. En toen moest het hoogtepunt nog komen... want Obama zelf verscheen na de speech van Clinton even kort op het podium. Ze omhelzden elkaar lang, waarna het publiek nog heel lang juichte. En morgen spreekt Obama zelf. De PvdA nadert de VVD. In verschillende peilingen is de VVD nog steeds de grootste partij... maar de PvdA volgt op korte afstand. Het kan dus nog spannend worden, denkt P van de aanleider, Diederik Samson. Het is een strijd tussen de manier waarop je Nederland uit de crisis wil helpen. Doe je dat zoals dus op de VVD-manier, ieder voor zich, bezuinigen op uitkeringen, bezuinigen op de laagste inkomens, en dan hopen dat je uit de crisis komt, of doe je dat op de Partij van de Arbeid-manier: samenwerken, samen in Europa elkaar sterker maken, de rekening van de crisis eerlijk verdelen en investeren in de toekomst. Of je doet ze dan allebei een beetje. In de jaren negentig werkten de Liberalen en de Sociaaldemocraten samen in twee paarse kabinetten. onder leiding van toenmalig premier Wim Kop. Kok. Maar of dat nou weer mogelijk is, dat betwijfelt VVD-lijsttrekker Mark Rutte. Ik heb twee jaar geleden wekenlang onderhandeld over een paars kabinet. U weet, wij wilden een andere combinatie, maar die werd toen geblokkeerd. Uh... Ik moet u zeggen, het, het was toen bij lange na nou, niet mogelijk om het eens te worden over het noodzakelijke bezuinigingsbedrag. Ook over heel veel andere zaken niet. Er zijn alleen maar meer verschillen tussen de VVD en de PvdA bijgekomen, vindt Rutte. Als ik nu zie, de Partij van de Arbeid heeft de, de rode vieren weer aangetrokken. Er is weer ideologische weg opgegaan onder leiding van Niederik Samson. Dat is een keuze die zij maken. De verschillen zijn groter geworden. Hoge energiebelastingen, het invoeren van een kilometerheffing voor het uh, vrachtverkeer. Nauwelijks dus lastenverlichting die dringend noodzakelijk is voor de hardwerkende Nederland. conclusie: Paas is verder weg dan ooit? Is ver weg, is heel ver weg. En ook voor Samsung is Paas geen vanzelfsprekendheid. Er vallen allerlei woorden en er vallen zelfs blokken die elkaar uitsluiten. En dat is volgens mij heel onverstandig. We weten na 12 september één ding zeker. Nederland heeft een regering nodig die dit land verder helpt. Toch blijkt uit de peilingen van gisteren zo'n samenwerking na 12 september een zeer reële mogelijkheid. Bij de politie Utrecht zijn gisteravond zeven tips binnengekomen over het zogenoemde hulmeisje. Het lichaam van het onbekende meisje werd in oktober 1976 gevonden op parkeerplaats De Hul in Maarsbergen. Langs de A12 was dat. De politie is tevreden met de tips die zijn binnengekomen. De naam is genoemd, dus die gaan we zeker natuurlijk bekijken of dit mogelijk het meisje zou kunnen zijn. Die andere tips, onder andere heb ik eentje gezien van een Duitse mevrouw. Die zei, nou ik weet in ieder geval hier in de buurt... Er zijn rond die tijd vier meisjes vertrokken. en Er zijn drie meisjes van teruggekomen en eentje is achtergebleven in Nederland. en Ze vonden het altijd al heel erg vreemd dat hij nooit is teruggekomen. De dood van het heel meisje is nooit opgelost. Het is niet bekend om wie het gaat en hoe ze om het leven is gekomen. Ze was al maanden dood toen ze werd gevonden. Eerder leverden uitzendingen van tros Vermist tips op die naar Duitsland wijzen. Daarom werd gisteravond op de Duitse televisie aandacht besteed aan het meisje. Nederland gaat binnen de EU opnieuw proberen om Hezbollah op de Europese lijst van terroristische organisaties te krijgen. Heeft minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken gisteravond aangekondigd op een discussiebijeenkomst over het midden oosten Doordat we nu toch wel heel duidelijk zien wat er gebeurt als je Hezbollah de vrije hand laat... en dan doe ik natuurlijk op Syrië... ja, dan is voor ons uh, het punt bereikt dat we zeggen, nu moet ook die Hezbollah simpelweg ook vanuit Brussel op een lijst van terroristische organisaties worden geplaatst. Landen als Duitsland zijn volgens hem gevoelig voor dit argument. Nederland pleit al sinds 2004 voor plaatsing van Hezbollah op de EU-terreurlijst. Het betekent dus als je een, een organisatie op zo'n lijst zet, dan heeft dat allerlei gevolgen. Daar behoort bijvoorbeeld ook toe dat je dan financiële transacties van zo'n organisatie kunt uh, bevriezen. En dat heeft volgens Rosenthal praktische consequenties. Dat zoals wij dat nu al in Nederland als vaste praktijk hebben, dat wij bijvoorbeeld mensen van Hezbollah niet toelaten tot Nederland. Dat wij dus niet contacten wensen te onderhouden met gezagstragers van Hezbollah. Verschillende andere Europese landen aarzelen over zo'n maatregel, omdat Hezbollah een belangrijke speler is in het Midden-Oosten. Bij de Franse plaats Annecy heeft een kleuter een schietpartij overleefd... waarbij drie doden vielen. Zij was onder de lijken gaan liggen en werd gevonden... in een auto met Brits kenteken, meldt de nieuwszender Sky News. De auto was riddled with bullets. Close by a young girl, also shot a number of times. At first it was thought she too was dead. But she's clinging to life, critically ill in intensive care. Meisje is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De lijken lagen in de auto. De bestuurder was dood, net als twee vrouwen op de achterbank. In de buurt van de auto lag ook nog een dode man vlakbij een fiets. Over de toedracht tast de politie nog in het duister. There is a crime scene with several dead. En we unfortunately see more scenes like this in films than in real life. Je begrijpt in het geval, er minimum 4 en peut-être. Er zijn bijna Het is een een Slachtoffers zijn waarschijnlijk meerdere keren beschoten. Politie heeft geen vuurwapen gevonden, maar wel heel veel patroonhulzen. Identiteit van de slachtoffers is ook nog niet bekend. Tot slot het financiële nieuws. De Amerikaanse beurzen kwamen gisteren nauwelijks van hun plaats. Beleggers hielden zich gekoest, allemaal in afwachting van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank, de ECB vandaag, en de bekendmaking van de Amerikaanse werkloosheidscijfers morgen. De Jones-index eindigde 1 tiende hoger en de Nasdaq daalde 2 tiende. De Japanse Nikkei-index staat na een paar uur handel vrijwel gelijk. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. I'm going back to a time CD Strangeland van dit jaar nog, Sovereign Light Café. We gaan door uh, in de uitzien. Het is kwart over zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Vandaag worden nieuwe ontwikkelingen verwacht in de zaak Marianne Vaatstra. Het Openbaar Ministerie geeft om elf uur vanochtend een persconferentie. En, uh, onze vlaggever Mark-Robin Visser duikt vanochtend in dit 13 jaar oude uh, moordonderzoek. Want Mark-Robin, deze zaak is al zo oud, hè? Hij is oud en dus ook nog steeds uh, ver van... Opgelost. 1 mei 1999 werd Marianne Vaatstra vermoord in Veen Klooster op de plek waar ik nu ben. Ik ben hier nu bij een uh, fietstunneltje en hier in de buurt. Zou dat drama zich hebben afgespeeld? Er is al heel veel onderzoek gedaan uh, en uh, er zijn allerlei uh, clues. Bijvoorbeeld een geheimzinnig verhaal over een aansteker waar een haar van de dader in zou zitten. Maar het schiet allemaal helemaal niet op. Nu, straks om 11 uur, wordt er dus een persconferentie verwacht. Wat daar precies in gezegd gaat worden, dat weet ik niet. Ik ik lees wel in de Telegraaf uh, dat er mogelijk een heel groot DNA-onderzoek wordt uh, aangekondigd. Daar gaan we in de loop van de ochtend natuurlijk veel meer over horen. Maar eerst maar even terug naar 1999. Uh, ze werd op 1 mei 1999 vermoord en een week later was er een stille tocht. Laten we daar even naar luisteren. Vrijdag was het hier een enorm feest. Veel mensen, misschien net zoveel mensen als we nu in deze stoet meelopen. En de volgende dag, toen hoorde je het bericht, dan was er 12 uur na die tijd, nee 24 uur na die tijd, was het hele duim en diepe roog. Vanuit de supermarkt liepen we langs de kerk, of een van de zeven, een andere straat in, waar, net als het trouwens in alle straten hoor, Friese vlag en Nederlandse vlag halfstok hangen. Af en toe uh, een zwart lint eraan gebonden. Nee, ik denk bij, iedere, bij ieder huis daar wel een zwart lint. Want ze zijn, uh, begin van de week is de jeugd door het dorp gegaan. En heeft bij ieder huis een uh, zwarte lint afgeleverd. Ja. En die jeugd bedoelt u dus de vriendenclub ja. die voor in ja. de stoet loopt? Klopt, ja. Waarom loopt u mee? Het uh, sympathiek voor, voor het zinloos geweld. Hij en onschuldig iemand ja, op mijn Wijze gaat uh, vermoorden ja het is niet is niet, niet uit te leggen protest nee. stil protest daarvoor ja 7 mei 1999 was dat in het dorp Zwaag Westeinde. Sander van Hoorn was erbij en ik ben hier nu in de omgeving. Wij gaan met betrokkenen, mensen die veel van de zaak weten, de laatste stappen van Marianne Vaatstra opnieuw zetten. En ja, kijken wat we hier verder kunnen komen vanochtend. In afwachting dus van die persconferentie van het Openbaar Ministerie om 11 uur vandaag. Nou, we zijn benieuwd. Mark Robin Visser duikt vanochtend in de zaak Marianne Vaatstra en is in Zwaag Westeinde. Later meer van hem. Vijf Syrische artsen en hulpverleners van de Rode Halve Maan... zijn een paar dagen op bezoek bij het Rode Kruis in Nederland... om ervaringen uit te wisselen en ook om hun verhaal te vertellen. Anderhalf jaar gewapend conflict heeft ze niet onberoerd gelaten. En aan hebben Jeroen de Jager vertellen ze... dat ze, ondanks zes doden, onder hun collega's doorgaan. Op tafel liggen fotocopieën van de zes omgekomen collega's en vrienden. This is the photo of my friend uh, Mohammed Al-Khudra who was uh, killed in rural Damascus in Douma. Salah Raya heeft op zijn vest ook nog een button van zijn overleden vriend die ook werkte bij de Rode Halve Maan. Uh, he was trying to help people in the ambulance and the ambulance was targeted and shot so he was killed there. Er is bewust op de ambulance geschoten, vertelt hij. Who did that? He knew what he was doing, but who did that we don't know. Net als het Rode Kruis biedt de Rode Halve Maan hulp aan iedereen, ongeacht van welke partij ze zijn. When we see wounded people, we don't ask uh, what religion they are, what party they support, what ethnicity they have. We just help. Maar die neutraliteit wordt door de vechtende partijen niet altijd gezien. For example, the first party sees us helping the second party, so he thinks we are not neutral, so he targets us. Desondanks werken ze door, met gevaar voor eigen leven. 11.000 vrijwilligers. Sterker nog, de dood van collega's motiveert juist om door te gaan. We have to risk our lives to help other lives. Uh, actually, uh, seeing my friends. My colleagues died for a reason that encouraged me to continue the message. Naast hun gewone baan als neuroloog of als standaard, doen ze dit werk erbij. Ze zijn nauwelijks thuis. Hun eigen familie zien ze bijna niet meer. vertelt Hashem Naam. The branch become mostly like our home. Na anderhalf jaar wordt het geweld er niet minder op, eerder meer numbers and they are rising every day and the is rising every day. En vanwege de tekorten is er dus ook behoefte aan steeds meer hulp, medicijnen, eten, dekens, ambulances eigenlijk aan alles. We have lack of our tools and equipment, cars, ambulance, supplies because you know the risk is becoming bigger, the numbers of people And needs also and day by day. Een hopeloze situatie die andere Syriërs er niet van weerhoudt zich aan te melden als vrijwilliger. About the number of volunteers, uh, it's uh, raising quickly. And if anybody wanna come and be a volunteer with us, we train him and he's a new member with us. Meer aanmeldingen dus in de wetenschap. Dat ze vreselijke dingen zullen gaan meemaken. Sometimes we had some cases of nervous breakdown for some of our volunteers. Maar de rode halve maan in Syrië is volgens deze mannen eigenlijk een soort familie geworden. Iedereen helpt elkaar ook met hun eigen traumatische ervaringen, waar nu een speciaal programma voor is opgezet. Er is a new program now raising in Syrië, Syria for en Red Crescent. Uh, it's psychological support for volunteers, zodat ze er niet aan onderdoor gaan. Het liefst hebben ze natuurlijk dat het stopt en dat iedereen weer zijn normale leven kan oppakken. And we nobody will need of us. Everyone comes back his home to his work and his normal life. Maar ook aan het einde van het conflict zullen de vrijwilligers van de Rode Halve Maan hard nodig zijn. De nazorg dus om ook alle psychologische wonden onder de Syrische bevolking te verzorgen. Jeroen de Jager sprak met vijf Syrische artsen en hulpverleners die even in Nederland zijn. Het is negen minuten voor, half zeven. President Obama accepteert vanavond de kandidatuur van zijn partij... op de Democratische Conventie in Charlotte. Dat is een formaliteit, maar zijn taak vanavond is dat zeker niet. Namelijk uitleggen waarom hij president moet blijven. Obama zal met meer moeten komen dan een aanval op concurrent Romney. Hij moet een plan, met een plan komen. De inspiratie hiervoor komt onder meer uit een speech van ruim een eeuw geleden. trein stopte geen eens, Een gat ergens in Kansas. Maar president Obama hield er wel een van zijn belangrijkste speeches. We hebben de mayor van Osawatomie, Phil Dudley, hier. A few minutes before the speech I was sitting out front and everybody was waiting for the president to come on stage and talk. And I received a phone call. Een paar minuutjes voordat Obama aankomt, krijgt burgemeester Phil Dudley een telefoontje van een staf van Obama met de vraag hoe de naam van het stadje precies wordt uitgesproken. And the president was standing next to that person that had me on speaker phone. President luister me. If I if I pronounce it Ossowatomi, do I do I say correctly? Uh, in your accent, absolutely. It would be okay. Obama spreekt het goed uit, maar weet hij ook waar hij is? Het well, is great to be back in de staat Texas. Uh -huh. state of Kansas. In Osawatomie zijn ze te vereerd om beledigd te zijn. Ooit hield president Roosevelt hier een speech die Obama heeft geïnspireerd, vertelt de lokale historicus Grady Atwater. In 1910. President Theodore Roosevelt, die de New Nationalism Speech Ruim 100 jaar geleden, in 1910, houdt Roosevelt in Ossawatomie een heel belangrijke speech. Waarin een president voor het eerst spreekt over minimumloon, burgerrechten en vrouwenemancipatie. With with in, in december 2010 houdt ook Obama een van zijn sleutelspeeches in Ossawatomie. Vanavond op de conventie zal veel klinken van wat hij hier zei. In Osawatomie slaat hij een uitgesproken harde toon aan tegen het rauwe kapitalisme dat de republikeinen nu propageren. Maar Obama wil ook uitstijgen boven het politieke gekrakeel van de dag en plaatst zijn progressieve visie in een historisch perspectief. President Roosevelt at the time was known as a trustbuster, or he, he attacked corporations en what he considered to be corporate greed. And so did President Obama. Roosevelt toen viel de grote bedrijven en hun hebzucht aan. Obama hier deed hetzelfde, zegt Atwater. That we're than we, are on our own. we zijn op zijn sterkst als iedereen een gelijke kans heeft. You see, this isn't the first time America has faced this choice. At the turn of the last century, there were people who thought massive inequality and exploitation of people was just the price you paid for progress. We hebben het al eerder meegemaakt, een eeuw geleden, dat er mensen waren die dachten dat ongelijkheid en uitbuiting de prijs van vooruitgang is. Theodore Roosevelt disagreed, but Roosevelt also knew that the free market has never been a free license to take whatever you can from whoever you can. Roosevelt wist dat de vrije markt geen vrijbrief is om maar te pakken wat je pakken kan. Now for this Roosevelt was called a radical. He was called a socialist. En Obama kijkt met een blik van: waar hebben we dit eerder gehoord? Even a communist. De zaal lacht beleefd, maar vindt hetzelfde. So he came to the place where it probably is about a Republican as you can get. And uh, there was some skepticism. Onze wat er Veel republikeinse krijg je het niet, zegt de historicus. Skeptisch is een lokale republikein, Jamie Wilson. Painting one group of people as, as the bad people. Or, or that, that we were all being kept down by, I don't know what the rich. Het bevalt me niet hoe hij één groep neerzet als de slechte rikken. De rijken die zogenaamd iedereen onderdrukken. It always comes down to attack, attack, attack. It's the Republicans. It's the rich. It's the House. Obama doet niks anders dan aanvallen. Altijd heeft wel iemand de schuld, zegt Wilson. En hij is niet de enige die nu een andere boodschap verwacht. De president zal vanavond duidelijk moeten maken waarom hij denkt nog vier jaar nodig te hebben. In plaats van te vertellen waarom de ander het niet moet worden. Je hoorde een bijdrage van onze verslaggever Wessel, correspondent Wessel de Jong. Later meer natuurlijk over ook de speech van Bill Clinton op de Democratische Conventie. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. In het US Open heeft Andy Murray zich voor de halve finale geplaatst... ten koste van Marin Silic. Hij speelt dan tegen Thomas Berdic, die Roger Federer in vier sets versloeg. Novak Djokovic speelt in de kwartfinale tegen Juan Del Potro. Djokovic kwam in de kwartfinale na opgave van Wawrinka. En Del Potro zorgde ervoor dat Andy Roddick zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. Na vier sets kwam er een eind aan de carrière van de Amerikaan. Ik wil iedereen look en denken dat ik geweldig was. Awesome. Um... <laughs> Um, I, I, I don't know. That's that's that's for you all to decide. You know, uh, it, it just is what it is. You, you get knocked down, you know, the burden, you know, I, I understand it. I understand the fact that we come from, you know, a place which probably has had more success than any other tennis country where there are certain expectations. And, you know, I fell right on the back end of the, the golden generation, you know, and so that was just the, the cards that were dealt. Dan naar de vrouwen. Maria Sharapova heeft in New York de laatste vier bereikt... ten koste van de Franse Bartoli. Ook de Amerikaanse Serena Williams heeft zich geplaatst voor de halve finale. Zij won eenvoudig van Anna Ivanovic in 6-1, 6-3. Nou, Williams speelt nu tegen de Italiaanse Sara Andere halve eindstrijd gaat tussen de Wit-Russische Victoria Azarenka... en Maria Sharapova uit Rusland. Nederlands voetbalelftal had gisteren een besloten training... in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije van morgenavond. Hoewel, besloten, er hing ineens een helikoptertje met camera boven de arena. Pound, de omroep, wilde op die manier toch zien wat er op de besloten training gebeurde. Tot ergernis van Wesley Snijder. Ik vind dat een hele slechte zaak. En dat, uh, als jij besloten traint, dan, dan train je niet uh, zomaar besloten. Dan train je besloten omdat je... Uh, geheim heb voor, voor de tegenstander. En dat is in dit geval Turkije. Nou ja, en als, dat, als er dan een paar van die uh, feestneuzen zijn... die dat uh, na, na, na, naar buiten willen brengen, om wat voor reden dan ook... en zeker op een manier hoe ze dat hebben willen doen... dan is dat een kwalijke zaak. Ik bedoel, daar mag ik mijn mening over geven en dat doe ik ook. En het is niet hopen dat het nog een keer gebeurt. Ja, en ook bondscoach Louis van Gaal reageerde op die uh, feestneuzen. Nou ja, dat... Uh... Er was zo'n helikopterpiloot uh, uh, boven ons, uh, de arena. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, uh, daar uh, liggen wij eigenlijk niet meer wakker van, denk ik. Uh, het hoort niet, maar uh, als coach en als spelersgroep moet je daarmee weten om te gaan. Je moet er niet van slag van raken. Ja, en... en uh, de KVB moet maar kijken wat ze daarmee aan moeten. Want uh, de wens van, van de bondscoach is wel uh, dat wij besloten trainen. En uh, de wens is niet uh, dat door dat soort uh, camera taferelen... de opstelling uh, morgen in de krant komt te staan. En dat de Turkse coach uh, zich beter kan instellen op het Nederlands elftal. Oh ja, en de tegenstander uh, van Gaal nam tijdens de persconferentie... toch ook nog maar even Turkije onder de loep. Uh, technisch ongelooflijk sterke spelers van een heel hoog niveau. Uh, tactisch uh, zit er een duidelijk systeem in. En, en ook uh, hoe ze spelen bij balbezit of hoe ze spelen bij balbezit tegenstander. Het is dus een uh, heel goed team. Maar ja, dat zegt bijna iedere bondscoach. Maar ik ga uh, dat uh, verklaren. Uh, dat, dat ze eigenlijk van iedereen zouden kunnen winnen, denk ik. Maar ze hebben één grote valkuil... En dat is uh, dat ze ook een beetje nonchalant zijn. En uh, uh, dat zie je ook terug in het spel. En, uh, maar ze kunnen heel goed voetballen. Echt heel goed voetballen. Maar goed, uh, je ziet ook waar uh, veel van die internationals ook spelen. Dus dat is logisch. Dat is logisch. De Nederlandse basketballers hebben geen kans meer de Europese kampioenschappen van 2013 te bereiken. Oranje verloor van Letland met 81-86. Nederland had een zegen nodig om in de race te blijven. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Een paarse coalitie is volgens VVD-leider en premier Rutte heel ver weg. In Nieuwsuur wees Rutte erop dat de verschillen met de PvdA alleen maar groter zijn geworden... nu die partij de Rode Veren weer heeft aangetrokken. Na een uitzending op de Duitse TV heeft de politie Utrecht zeven tips binnengekregen... over de moordzaak van het Hulmeisje. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op parkeerplaats De Hul in Maarsbergen. En de grote Prins Klaus-prijs gaat dit jaar naar de Argentijnse uitgeverij Eloisa Cartonera. De organisatie maakt handgemaakte boeken van gerecycled materiaal... dat wordt verzameld door werklozen. Volgens het Prins Klaus-fonds maakt de uitgeverij boeken voor een breed publiek toegankelijk. De uitgeverij krijgt 100.000 euro. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Met een vrij noordelijke wind worden vanaf de Noordzee wolkenvelden aangevoerd... waardoor een groot deel van de dag bewolkt verloopt. Vanochtend zijn er dan ook maar weinig zonnige momenten. Wel blijft het vrijwel overal droog. En ook aan het begin van de middag is het wolkendek op de meeste plaatsen gesloten. Pas later vanmiddag breekt op verschillende plaatsen de zon wat meer door. Het wordt vandaag maximaal een graad of 19. De wind rijdt erbij van noordwest naar west en is zwak in het zuiden, windkracht 1 tot 2. En matig in het noorden, windkracht 3 tot 4. Vanavond zijn er geleidelijk steeds meer opklaringen... en vannacht blijft het alleen in het uiterste noorden bewolkt. Een beetje regen is daar dan ook niet uitgesloten...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 Bij de Koorbrug staat de brug open en de brug wil vanwege een technische storing niet meer dicht. Tijdelijk is er geen verkeer mogelijk. Deze maand mag u weer kiezen. Spaar uw portemonnee. Kies voor Fiat Panda en rij wegenbelastingvrij tot 2014. Wij beloven u halve maatregelen. Want kiest u onze nieuwe Fiat Panda.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 Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Freek de Jonge is zaterdag niet welkom als gast bij het televisieprogramma... Eén voor de verkiezingen, heeft de 68-jarige cabaretier woensdag tegen de ANP gezegd. De Jonge is niet welkom omdat premier Mark Rutte, die die avond ook een van de tafelgasten is bij het praatprogramma... Li liever niet bij de komiek aan tafel zit. Joost Vullings is hier op binnengekomen. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen. Wat is daar aan de hand? Waarom wil Mark Rutte dat niet? Ja, kijk, die, die, die hebben ervaring met, met Freak de Jonge, hè? bedoel, Ze kijken naar al die programma's en dan vinden ze hem toch af en toe wat, uh, wat zuur uh, <laughs> over, over de VVD. Oh. En uh, nou ja, als je in een programma komt, word je kritisch geïnterviewd. Maar als daar dus maar zeggen, een zogenaamde sidekick zit die extra kritisch is, dan zit je natuurlijk niet op te wachten. En, en als ik inderdaad naar het programma 1 voor de verkiezingen kijk... gisteren zat er bij Diederik Samson een stemcoach... die op stemgebruik van iedereen aan tafel letten. Nou, dat, dat is niet zo heel erg moeilijk. Nee. En eh, gisteren zat er een, of eergisteren zat er een woordkunstenaar. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je als VVD zegt: waarom, waarom krijgen wij nou jongen? Nou de Jonge? Het is, eh, maar het zegt wel weer iets over de VVD-campagne. Want dit is weer zo'n zo, zo, zo ruisdingetje dat het eigenlijk helemaal niet gaat over de inhoud. Uh, eerst was het natuurlijk zijn integriteit is het overgegaan. Nu weer dat soort dingetjes. Is een teken dat het eigenlijk niet zo lekker loopt. In de peilingen gaat het overigens heel goed met de VVD. Ja. En in de laatste week is het wel handig voor de VVD... dat ze dit soort ja, gezeur gewoon niet meer hebben. Dat kun je ja. niet gebruiken. En Rutte maakte gisteravond gelijk mee hoe een sidekick-effect kan hebben... Uh, ja. op een programma bij de Wereld Rijd Door. Peter R. de Vries, die ging tekeer. Ja, dat was, dat was, ik, bedoel, ik, ik had dat hele gedoe van Freek de Jong nog niet gehoord. Dus dat ging eerst in een gesprekje met Matthijs van Nieuwkerk. Met Mark Rutte. En vervolgens komen er drie mensen in de studio binnen... die hem kritisch uh, mogen interviewen, waaronder Peter R. De Vries. En, en ja, die ging gelijk van start en die was heel kritisch. En op zich is dat uh, natuurlijk geen probleem, dat moet kunnen. Maar hij liet, hij liet Rutte echt geen seconde uitpraten... Ja, en, en, en, je, en je zag ook Mark Rutte bijna vertwijfeld kijken van... Joh, jongens, wat, is dit? Wat, wat, wat gebeurt hier? Hmm. Matthijs van Nieuwkerk greep ook niet in. vind ik overigens zijn taak, moet hij doen. Uh, en het, dat is wel gevaarlijk natuurlijk voor politici... dat je in programma's belandt en waar allerlei mensen zitten... die hele onverwachte dingen kunnen doen. Het, het hoort inmiddels bij het leven van, van de politiek. Maar ja, je ziet wel de gevaren. Ja, en, en de VVD, ja, geeft het net al aan, dit soort ruis moeten ze niet hebben... want de Partij van de Arbeid komt dichtbij, hè, dus dat, ja. het is afgelopen met... Uh... Hij moet nu echt gaan vlammen, Rutte. Precies. Kijk, het was tot nu toe een beetje zo'n campagne dat je dacht... het kan beter, zitten wel foutjes in. Maar hij, hij bleef het gewoon in de peilingen goed doen. Maar nu uh, moet echt alles wel uh, van stal. Want die Samson die heigt in zijn nek. Oké. Okay. Hey, er is ook nog van alles gezegd over paars. Over ja. rode knoppen en Griekenland. Zullen we het daar uh, over een half uurtje ongeveer ja, die over? die rode knoppen en Griekenland, daar heb ik het helemaal mee gehad. Maar ik het ook nog wel hebben, prima. <lacht> ja, we nog Heylaas, rode We moeten er, er toch even over hebben straks, Joost gaan wij doen. Tot zo. Ja, wat over die peilingen gesproken... inderdaad, dat gat tussen de VVD en de Partij van de Arbeid... is volgens de laatste peiling kleiner dan het heel lang is geweest. Afhankelijk van welke peiling je bekijkt... is het verschil twee tot vier zetels. Niet onoverbrugbaar dus. Toch maakt VVD-prominent Uri Roosentaal, nu demissionair minister van Buitenlandse Zaken zich geen zorgen. Volgens hem komt zijn partij absoluut als grootste uit de stembusstrijd. Het gaat heel goed met de VVD... Uh, Mark Rutte doet het, zoals je ook mocht verwachten, voortreffelijk. Als uh, lijsttrekker, aanvoerder. En ik heb het volste vertrouwen erin dat wij over een week... ...heel duidelijk als grootste partij weer uit de bus komen. Maar als je naar die peilingen kijkt, niet alleen die laatste van vanavond... ...maar ook naar de andere peilingen, dan zie je... ...die Partij van Arbeid die gaat als een speer omhoog en de VVD doet het goed... ...maar het gat wordt steeds kleiner. Wat we nu merken is uh, sterke schommelingen en, mag ik het zelfs met een geleerd woord zeggen, turbulenties aan de linkerkant. De socialistische partij heeft verloren in de afgelopen uh, weken in de peilingen, ik zeg het er steeds bij, de uh, Partij van de Arbeid gewonnen. Dat zal nog wel op en neer gaan en ik moet nog zien waar ze uiteindelijk aan de linkerkant uit gaan komen. U verwacht nog steeds dat de VVD de grootste wordt? Ik heb er het volste vertrouwen in dat dat gebeurt. Maar um, waar baseert u dat vertrouwen op? Want het is nu al een paar weken aan de gang, sinds dat, sinds dat premiersdebat bij RTL eigenlijk... dat je die Partij van de Arbeid ziet groeien en steeds dichter bij de VVD komt. En de SP zijn ze al lang voorbij. Ik kijk vooral naar de turbulenties aan de linkerkant. En dat is Socialistische Partij en Partij van de Arbeid. Ik het helemaal niet uit dat op een bepaald moment, om welke reden dan ook... Misschien wel omdat Emile Hoemer het toch op een bepaalde punten weer wat beter zal doen. Dat die zich zal herstellen. En dan zal dat betekenen dat er weer bewegingen zullen zijn vanuit de Partij van de Arbeid naar de Socialistische Partij. Ik zou dat helemaal niet uit. De turbulenties zitten aan, aan die kant. En wij zijn behoorlijk stabiel sterker nog. Ik verwacht ook dat we nog wel uh, rustig uh, naar boven zullen schuiven. Had de VVD daar rekening mee gehouden... dat het toch weer een nek aan nek race tussen de liberalen en de Sociaaldemocraten zou worden? Net als twee jaar geleden met Job Cohen. Een flauw antwoord zou zijn dat ik niet in het campagneteam zit. Inderdaad een flauw antwoord. Ja, dank u voor dit compliment. Uh, dan uh, ter zake. Uh, uh, uh, het is natuurlijk zo dat in de peilingen... Uh, lange tijd het, uh, om, het heel sterk leek op een hele hoge uitslag voor... Uh, de Socialiste Partij een uitstekende uitslag voor de VVD. Ja, het beeld was Roemer ja. versus Rutte. Ja, maar tegelijkertijd heeft ook Mark Rutte van Metafaan... al bij de, bij de eerste dag dat hij de campagne begon... het gehad niet voor niets over uh, de, uh, het socialistische kamp. Dus Mark Rutte wordt, blijft gewoon premier na 12 september? Ik, ik ga daar voetstoots van uit. Nou, dus vvd corrivé Uri Rosenthal en verslaggever Wilco Boom sprak met hem. De Birmeese komiek Zagana krijgt een prijs voor het gebruik van humor... in de strijd tegen tirannie en onrecht. Dat maakte het Prins Klaus gisteren bekend. Sinds vorig jaar kent de voormalig dictatuur Birma... een hervormingsgezinde regering. Ook werd het huisarrest van de oppositielijster... en Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi opgeheven. Maar het is de vraag of er voor gewone Birmezen eigenlijk wat veranderd is. Ja, er niet very important our country. the for the people. Ik ben een luidspreker voor mensen die zelf bang zijn voor het regime, zegt de immens populaire comiek Sarganar. Al vier keer belandde hij langdurig in de cel. De laatste keer moest u eigenlijk 35 jaar vastzitten omdat u in 2007 zelf slachtoffers van de orkaan Nargis hebt geholpen in Burma. Maar vorig jaar werd u opeens vrijgelaten. Mag u nu ook gewoon weer optreden? Ik heb een paar optredens gegeven en kon ongestraft grappen maken over de regering. Maar pas op, volgens Burmese boeddhistische geloof is niet zeker. according to our Burmese Buddhism... Everything's The government is like me. De machthebbers hebben een hekelhamer. Ze kunnen me zoveel oppakken en me de rest van de straf laten uitzitten. Dat is ruim 31 jaar. Samen met andere dissidenten ben ik slechts voorwaardelijk vrij. Toch laat ik me niet leiden door angst. We willen een documentatiecentrum in center zetten. Ik wil een documentatiecentrum opzetten in Burma, waarin de geschiedenis onvervalst wordt vastgelegd en ook jonge journalisten trainen en ze leren omgaan met nieuwe media. How to use the and how to share news. Dat komt goed uit, want de censuur is onlangs toch opgeheven. The government abolish the scrutiny vote for the print media. But still there are 12 guidelines. Dat is een neus. De censuur op geprinte artikelen is zogenaamd versoepeld. Maar journalisten moeten wel voldoen aan twaalf strenge vuistregels. Ook is er nog steeds een wet die elektronisch verkeer verbiedt. Mensen die gebruik maken van internet zijn dus eigenlijk strafbaar. Eigenlijk is er in Burma alleen sprake van politieke hervormingen, zegt Sargenaar. Only the political we can see improvement in political is not enough for our people. Maar op het gebied van de gezondheidszorg en onderwijs is er nog niets verbeterd en ook economisch niet. Zeker 40 miljoen Burmezen leven nog steeds in bittere armoede. 40 millions of the people, they now in very low income. De afgelopen 23 jaar hebben de militairen vooral met China-zaken gedaan. Last 23 years ago. Our country's economy is totally depend on China. En dat heeft Burma beroofd van zijn actually, grondstoffen zonder een cent daarvan naar de bevolking te laten gaan. But actually now uh, the Amerikaanse of the American investment and some of the European investors they will come to our country. They Ik hoop dat investeren. vooral veel Amerikaanse so en Westerse bedrijven die werkgelegenheid creëren in Burma zullen investeren. This is a very good things for our people. Als blijk van de hervormingsgezindheid mocht ik veel burmeese dissidenten terugkeren uit ballingschap. Maakte dat indruk? Oh, when I saw the tears of the face and they hugged each other. I felt simultaneously. Uh, sad and happy. Ik voelde me tegelijkertijd blij en verdrietig toen ze zag huilen en ze hun familieleden weer omhelsten, die ze zo lang niet hadden gezien. Maar vergis je niet, de dissidenten mogen maar drie weken blijven en ze worden dag en nacht begeleid. We zijn in Burma misschien wel vrijgelaten, maar we zijn nog steeds niet vrij. We zijn just released, niet free. Er is dus nog een hoop te doen in Bermados. Uh, je hoort een bijdrage over Zaganar, de Burmeese komiek van Joan Veldkamp. Voor het eerst sinds 1953 kunt u zich weer verzekeren... tegen de gevolgen van overstromingen. En daarmee gaat een lang gekoesterde wens van de vereniging... eigen huis in vervulling. We gaan straks over praten na de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kaks. Marcel, Lara, goeiemorgen. Goedemorgen. Nou, Gistermorgen goedemorgen. was er echt heel weinig aan de hond tijdens de ochtendspits. Veel verder dan 35 kilometer kwamen we niet... Nou, vandaag beginnen we opnieuw zeg maar, daarop voortbordurend. Weinig aan de hand. Twee kilometer viel op de A15 Rotterdam-Europoort bij Spijkenisse. Nissen. Wel een probleem in de kop van Noord-Holland. Dat is op de A99 ten Helden den Oever. ligt de Kooibrug die staat open en hij wil niet meer dicht. We noemen dat een technische storing. Voorlopig is er geen verkeer mogelijk. Monteur is onderweg om het zaakje snel te verhelpen. Uh, nou, rond half negen verwachten we uiteindelijk uit te komen... om een kilometer of tachtig aan fiets. Dat valt inderdaad erg mee. Kees Kwaks, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor zeven. Marco B. Visser is uh, voor ons in Friesland. Hij duikt uh, daar vandaag in de zaak Marianne Vaatstra. Marco B. ben je al wat te weten gekomen? Ik ben aan het wandelen, aan het lopen naar het plaatsdelict... zoals dat uh, officieel uh, zo mooi heet. Met iemand die uh, alles, nou ja, alles. Niet alles, maar wel heel veel over de zaak Marianne Vaatstra weet. Dat is Auke Zelderus van Omroep Friesland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vaak heeft u uh, dit, uh, dit weggetje nu al gelopen naar het plaatsdelict? Nou, wel heel vaak. Een uh, toeval wilde dat ik uh, vroeger ook in, uh, in deze omgeving woonde. Buitenpost. dat ligt hier achter ons... Ja. Ongeveer vijf kilometer. Dus uh, ik fiets hier heel vaak langs. En als je hier dan langs fietst, dan kijk je altijd even naar rechts. Naar de weilanden. Want daarachter, ongeveer 100 meter, 150 meter in de weilanden... is het uh, lichaam van Marianne gevonden. Ja. Dus die plaats is besmet geworden. 1999 was dat. 1 mei. De ja. dag na Koninginnedag. De dag na Koninginnedag. En ik weet het zelf ook nog wel. Die... Het was een prachtige dag. Het was uh, zonnig, warm. En uh, ik was ook met vrienden toevallig ook in die Paradiso, uh, die, die kroeg waar Marianne ook was, overdag. Een paar biertjes gedronken. En toevallig toeval wil ook dat ik midden in de nacht ook ongeveer dezelfde route heb gefietst. Dat is wel heel eigenaardig. En dat is die route waar wij nu op lopen? Ja, dat is voor een deel die route. Dit is het, uh, het tunneltje bij Veenklooster. Klooster. Veen, een fietstunneltje is dat? fietstunneltje, ja. Uh, Marianne is onder dat of door het fietstunneltje gekomen... richting uh, die weilanden dus, waar ik zojuist over heb. Ja. Ik ben afgeslagen richting Buitenpost, uh, waar ik toen weende. Ja. Maar ik kreeg de volgende dag al heel vroeg een telefoontje... van ook, het is iets aan de hand bij Veen Klooster... en de volgende dag rond de klok van 10 uur stond ik daar bij het plaatsdelict. Alles was afgezet, maar ik heb wel de fiets van Marianne nog zien staan... in de droge sloot hier. Na het even een stukje teruglopen richting eh, dat fietstunneltje. Ja, waarom zijn wij hier nu vanochtend samen opnieuw? Dat is omdat het Openbaar Ministerie ons journalisten pers heeft uitgenodigd voor een persbijeenkomst, een persconferentie. Er wordt niet zo heel veel bijgezegd, maar als we dan bijvoorbeeld in de Telegraaf kijken dan schrijft die krant over een heel groot DNA-onderzoek. Er is al eerder een DNA-onderzoek gedaan, hè? Nou, niet, niet zo grootschalig als nu waarschijnlijk gaat gebeuren. Er zijn wel DNA-tests afgenomen van, van mensen, van vrijwilligers... maar ook van mogelijke verdachten. Maar op uh, deze schaal is nog nooit een DNA-onderzoek gedaan in Nederland... En Op welke schaal hebben we het dan? Nou, dan hebben we het uh, waarschijnlijk over duizenden mannen in deze regio. Ja, ik weet niet precies uh, welke straal de justitie gaat nemen. Maar ik denk iets van 5 à 6 kilometer, misschien wel 10. Uh, dat wordt vanmiddag uh, of vanochtend wel bekend. Ja. Maar dat in ieder geval heel veel mannen zullen worden gevraagd om vrijwillig mee te werken, dat is duidelijk. Ik denk dat u, uh, meneer Zelderust, ook wel gevraagd zal worden. Die kans, <lacht> die kans is heel groot. Want ja. als je dus een straal neemt van 5 kilometer. Nou, buitenpost ligt die vlakbij, dan hoor ja. ik daar ook bij. Alke Zelderust. wij duiken vanochtend in de zaak Marianne Vaatstra. Straks na zeven uur meer. Tot straks. Na zeven uur meer van uh, Mark Robin Visser vanuit Friesland. Het is tien voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Eva de Rovere zingt. Fantastisch, toch? Kussen zacht op mijn natte dromen wang Bang van komen en jou gaan. Slap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Slap. is fantastisch toch Glimlach, lach, lach in veel te grote tas Klein te zijn Fantastisch toch. Slap lekker ding want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Sinds de watersnoodramp van 1953 was het in Nederland niet meer mogelijk... je woning te verzekeren tegen overstroming. Maar de Britse verzekeraar Lloyds of London biedt nu in Nederland... een verzekering aan die per overstroming tot zo'n 75.000 euro uitkeert. Hans-André de Laporte van Vereniging Eigenhuis. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Wij belen u even omdat u zich al jaren uh, hard maakt voor zo'n verzekering. En nou komt hij er. Uh, was u verrast dat er zo'n verzekeraar is die... ...bereid is om mensen hiervoor te verzekeren? Nee, want we hebben hier hard voor gepleit en we hebben ook hard meege meegewerkt... ...aan de introductie van, uh, van deze verzekering. Um, dat is nu inderdaad de eerste en het is wel een doorbraak. Um, het is inderdaad een verzekering tegen een dijkdoorbraak. Um, en dat is, vinden we belangrijk, want iedereen moet zich toch kunnen verzekeren... ...tegen overstromingen en andere catastrofen, want het gaat ook over aardbevingen. Mm -hmm. en, uh, in de krant lees ik ook een stuk dat de NAM in Groningen zijn excuses aanbiedt. Maar ja, ja. de verzekering is nu tegen dergelijke schade voor het eerst wel mogelijk. Maar bij overstromingen, dat lijkt me nou niet bepaald een lucratieve business... met de stijgen van de zeespiegel. Nee, um, het, is een, het is een beperkt risico in Nederland. Want de dijken uh, die zijn, uh, die zijn goed. Um, de overstromingen komen toch wel voor. Mm -hmm. um, en de mensen die in zo'n risicogebied wonen... Die willen zich graag verzekeren. Het is, een, het is een, echt een verzekering voor, voor, voor mensen die dit een keer mee hebben gemaakt. 2003 in Wilnis, dat weten heel veel mensen nog. Dus een dijk is er verschoven en toen in de zomer en toen is daar een hele wijk onder water gelopen. Maar in 2011 nog eh, trad de Maas buiten haar oevers en stroomde over de buitendijk. En toen is er ook heel veel schade geweest. Tot nu toe is dat altijd uitgesloten uit de opstalverzekering. En nu kan je dus een aparte verzekering afsluiten die deze schade wel dekt... en ben je niet afhankelijk van de overheid eh, die dan met een schaderegeling komt. Want er is een wet, de wet tegemoetkoming schade bij rampen. Maar die moet dan eigenlijk speciaal worden eh, opgetuigd voor, voor een catastrofe. En dan zie je dat er een beperkte schadevergoeding is... In een, in, een, in een gebied ja. waar we dus bent... dan de Spaanse op kunnen doen. Maar ja. het is absoluut geen verzekering. Nee, dus u wilt af van die afhankelijkheid van de overheid... want dat is in het verleden niet zo heel erg gunstig gebleken... voor de mensen die schade hadden? Um, ja, voor, voor een deel wel. Nou, in 2003 in Wilnis bijvoorbeeld... er zijn nog steeds mensen die, die bezig zijn met schadeclaims... of met, met, met procedures... Dus uh, om die, die schade vergoed te krijgen. Dus dat is, uh, dat is een goed voorbeeld daarvan, ja. En... Nu verzekeren mensen vaak bij, uh, of nu verzekerd bij een buitenlandse verzekeraar. Uh, dat wordt dan uh, Lloyds of Londen. Uh, hoe zeker is het dat die dan ook echt uitkeert? Wat voor voorwaarden zijn aan verbonden? Ja, nou, dat, dat, is, dat is heel zeker. Uh, kijk, de Nederlandse verzekeraars die hebben na de Tweede Wereldoorlog... dit eigenlijk aan blok uitgesloten, deze verzekering. Ze, ze noemen het technisch onverzekerbaar, want bij zo'n grote ramp... als in 1953 gaan verzekeraars failliet... Ze hebben eigenlijk gezegd, wij, wij sluiten dat uit, maar een buitenlandse verzekeraar die je dat nu in 2012, uh, 2012 vraagt om, om dat die, de risico in kaart te brengen en, te, en een product aan te bieden, mm -hmm. dat, um, uh, dat is een ander verhaal. En er is een, een kleine Nederlandse verzekeraar, die heet ook Nederlandse en die, die hebben dat eigenlijk ontwikkeld. Okay. We hebben daaraan meegewerkt omdat we zeker willen weten dat de voorwaarden goed zijn. Dat, ja, dat begrijp ik. Je bent eigenlijk verzekerd uh, ja, via, via deze buitenlandse constructie. Ja. Dat, dat, dat wat, kan niet anders omdat het in, uh, in Nederland niet aangeboden wordt. Dat is duidelijk. Maar wat, wat, wat gaat het kosten? Afhankelijk van het risicogebied waar je woont. Uh, ja, je moet denken aan, aan enkele tientjes per maand. Okay. Uh, tussen de 16 en, en maximaal zo'n 50 euro. Uh, dat, dat, dat lijkt veel. Dat is ook een fors bedrag. Uh, maar het is ook echt bedoeld voor de mensen die in zo'n risicogebied uh, wonen. Want daar komen de vragen vandaan. Van, ja, ik wil best daarvoor betalen, maar dan ben ik tenminste verzekerd. Nee, dat is duidelijk. Het ja. gaat dan tot zo'n 75.000 euro. En dat, dat gebeurt al gauw hoor. Zo'n schade aan, aan de woning loopt, loopt heel snel op bij zo'n echt forse overstroming. Goed. Hans-André Delaport van Vereniging Eigenhuis over de verzekering tegen onder andere overstromingen. Dank. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Mensen die de belastingdienst oplichten... worden straks nog twaalf jaar door de fiscus op de huid gezeten, schrijft de Telegraaf. Staatssecretaris Wekers van Financiën schroeft de navorderingstermijn... voor belastingfraudeurs op. Die ligt nu op vijf jaar. Als de fiscus er bijvoorbeeld achterkomt dat iemand zes jaar geleden... inkomsten heeft verzwegen, moet hij alsnog kunnen worden aangeslagen. Wekers wil ook sneller duidelijkheid geven over de aanslag. Binnen drie maanden. De voorlopige aanslag verdwijnt daarmee. Kankerpatiënten moeten niet altijd een chemokuur krijgen... die levensverlengend is, zegt de Landelijke Huisartsvereniging in het AD. En ook zouden ouderen niet altijd een nieuwe heup moeten krijgen. Steven van Eijk, voorzitter van de vereniging... vindt dat huisartsen ook kunnen aansturen op bijvoorbeeld pijnbestrijding... en zo honderden miljoenen besparen. De kwaliteit van het leven moet uitgangspunt zijn bij de behandeling. En niet alleen de vraag of de patiënt er langer door blijft leven. De discussie is volgens Van Eyck dringend nodig... om de zorgkosten flink uh, op te oplopen. Zeker een derde van de directeuren van woningcorporaties... verdiende vorig jaar meer dan de balken in de norm van 193.000 euro. Blijkt uit een onderzoek van het Financiële Dagblad. Onder de veelverdieners zijn opvallend veel bestuurders van kleine corporaties. Acht directeuren verdienden zelfs meer dan 300.000 euro per jaar. Drie van hen bij Eimeren in Amsterdam. in Amsterdam gaat bordeeleigenaren eigenaren dwingen mee te werken... bij het opschonen van de wallen. Onwillige eigenaren van een bordeel in het gebied dat wordt schoongeveegd worden onteigend, schrijft de Volkskrant.